9 uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. Partijvoorzitter Marijnissen van de SP heeft in het ziekenhuis... een dotterbehandeling ondergaan waarbij twee stands zijn geplaatst. Dat gebeurde nadat hij vanmiddag tijdens het SP-congres in Breda... onwel was geworden. Volgens de partij gaat het nu goed met Marijnissen. Op het SP-congres werd Emiel Roemer gekozen tot lijsttrekker... voor de verkiezingen van 12 september. Een vreedzaam protest tegen een demonstratie van neonazis in Hamburg... is uit de hand gelopen... Linkse activisten zochten de confrontatie met de politie. 19 agenten raakten gewond en 12 demonstranten werden gearresteerd. De burgemeester van Hamburg had zelf opgeroepen tot een tegendemonstratie... nadat hij eerder de betoging van neonazies had toegestaan. Bij de kust van Malta zijn 113 illegale bootvluchtelingen gered. Ze zouden allemaal afkomstig zijn uit Somalië. Op de boot zaten 38 vrouwen, 74 mannen en een kind. De boot van de vluchtelingen lag zo'n 100 kilometer uit de kust van Malta en werd opgemerkt door de Italiaanse kustwacht. De Spaanse politie heeft tien mannen opgepakt... die een groot aantal historische wapens illegaal in bezit hadden. Het zijn onder meer artillerie, machinegeweren, luchtafweergeschut, bommen en granaten. De meeste wapens zijn afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog... en de Spaanse burgeroorlog, en doen het nog. Behalve wapens zijn ook archeologische voorwerpen in beslag genomen... zoals meer dan 300 Romeinse, Arabische en Iberische munten. De jaarlijkse dag van de bouw is goed bezocht... Volgens organisator Bouwend Nederland brachten ruim 115.000 mensen een bezoek aan een bouwlocatie. Zijn er ongeveer 15.000 meer dan vorig jaar. Net als vorig jaar was de bouwput van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam een van de grootste publiekstrekkers. De dag van de bouw werd voor de zevende keer gehouden. Over het hele land waren meer dan 220 locaties open voor het publiek. Het weer vanuit het zuidwesten bewolking en regen, minimaal tussen 5 graden in Groningen en 11 in Zeeland... Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen, De meeste regen in het midden en zuiden van het land. Het wordt morgen maximaal 15 graden. Dit was het NOS journaal. Altijd en overal NRC lezen. Het kan. Nu een iPad bij NRC Handelsblad of NRC Next vanaf 21.95 per maand. Ga naar nrc.nl/ipad. Benut u of uw organisatie alle online kansen. Lectric verzorgt trainingen en opleidingen die u verder helpen met internet. Vergroot uw kennis bij online marketing, social media en webproductie bij de internetopleider van Nederland, lectric.nl niet in juli en augustus van jazz, klassiek, pop of wereldmuziek tijdens de Robeco Zomerconcerten in het concertgebouw in Amsterdam. Ontdek welke van de 84 concerten jij wilt bezoeken op RobecoZomerconcerten.nl. Stel deze zomer bij Electric uw eigen opleiding samen en krijg een iPad cadeau. Electric.nl. Bestel nu kaarten op RobecoZomerconcerten.nl en win een overnachting in Hotel Okura Amsterdam. Ja. NMS langs de lijn met zo dadelijk natuurlijk Nederland, Noord-Ierland de tweede helft. Maar eerst daar Rus, die strijdt tegen een Duitse en misschien ook een beetje tegen zichzelf, Mark. Nou, ze is er een beetje aan de beterende hand, Robert. Ze stond 1-0 achter, werd in de openingsgame van die derde set meteen gebroken. Maar toen kwam ze goed ja, okay. terug. Ze brak terug. Ze kwam dus op 1-1 en vervolgens uh, hield ze haar service met moeite dat wel. Ze kreeg breakpoints uh, break tegen, moet ik zeggen. Op een van die breakpoints uh, sloeg ze een ace. Toen kwam ze op een gegeven moment op voordeel, Aranska Rus, en toen sloeg ze weer een ace. Nou, dat is natuurlijk een lekker gevoel om daarmee die game binnen te halen. Ze staat dus op een 2-1 voorsprong. Het is uh, Julia Gurgis die ze veert. Later in deze uitzending gaan we vooruitkijken... naar een uitzending van Andere Tijden Sport. Een uitzending die morgenavond geheel in het teken staat van Denemarken. Weet u dat nog? 1992. Ze zouden van het strand zijn geplukt... en vervolgens Europees kampioen zijn geworden. Nou, daar is een mooie Andere Tijden Sport van gemaakt. Daar gaan we later vanavond uitgebreid over praten... met de maker Kees Jonk. Maar eerst terug naar de arena. Wijziging in een der beide elftallen. Barcel Jack... Ja, Norwood is eruit uh, bij Noord-Ierland. Uh, voor hem in de plaats is uh, gekomen McKivern. En uh, er is uh, nog een uh, wissel ingekomen waarvan ik zo snel niet zie wie het is. Maar dat uh, komt direct wel. Bij Nederland in ieder geval geen wissels. En uh, de eerste twee die er bij Nederland in zullen komen zijn Kuit en Huntelaar. Want uh, die hebben in uh, rust al een warming-up gemaakt uh, samen met Van der Vaart. Maar Kuit en Huntelaar met name lopen zich nu ook uh, aan de zijlijn warm. En dan zien we ook de nummer 13, John Carson, in de ploeg gekomen bij de Noordhierden. En denkt dat de captain er gewoon uit is. Ja, of de linksback, dat weet ik eerst ja, Die nog is er niet. ook uit. Die is er uh, sowieso uit. En ook. de keeper is geusland. Heb ja. je dat gezegd al? Nog niet. Dat is Carol in Papier. Carol voor Kemp, ja. zo is het. Uh, tweede helft begonnen. al dus ongewijzigd 4-0. De voorsprong voor Oranje. In een duel waarin Nijl Zelfstal nauwelijks tegenstand ondervindt. En nauwelijks problemen tegenkomt op weg naar dat doel van de Noord-Ieren. Van Persie 1-0, snijder uit de vrije schop 2-0. Van Persie uit de strafschop 3-0 en Afflei op aangeven van Van Persie 4-0. Dat is sinds bij de eerste goal van Van Snijder over. Zo hebben Snijder en Van Persie wel een hoofdrol opgeëist. Dan krijgt Van Persie nu vanaf de linkerkant de bal. En die geeft hij mee aan Willem Willems In één keer door naar Afflaai. Afflaai terug naar Van Persie. Van Persie schiet tegen de scheidsrechter op. Met 12 tegen 11 wordt het wel heel makkelijk tegen de arme Noord-Ieren. Bal terug naar Van Persie. Die struikelend het strafvolgebied van de Noord-Ieren binnenloopt. Maar bijna nog de bal goed meekrijgt. Uiteindelijk dat ding toch kwijtraakt onderweg. En Lidl verdedigt uit voor de Noord-Ieren. Maar dan wil Norwood de bal verlengen. En die krijgt hem. Terwijl hij zijn rechterbeen optilt op de knie van zijn linkerbeen. En die, ja, we lachen erom. Als wij in het veld staan ziet het er ook zo uit. Maar goed, daarom staan we er ook niet. Wel bezit van Van der Wiel, de van de middellijn. Aan de rechterkant van het veld vraagt Robben om de bal. Maar die staat helemaal tegen de lijn aangeplakt. En daar staan drie Noord-Ierder omheen. Dus gaat de bal nog even terug richting Heitinga. Heitinga naar Vlaar. En Vlaar door naar Willems. Willems uh, met uh, misschien uh, de bal richting Snijder. Snijder loopt tussen de linies in. Krijgt hij hem niet? Uh, nee, uiteindelijk niet. Avalay dan, Avalai. Zoekt en vindt, maar uh, vindt de weg terug richting Vlaar. Vlaar naar Heitinga. En zo uh, staat er uh, een groen-witte muur van uh, noord ieren opgesteld. Maar daar is uh, niet veel angst voor wat dat betreft, wat Nederland uh, aangaat. Want er is zoveel ruimte om iedereen en alles te bereiken. Niet alleen daar natuurlijk, achterin bij Vlaar en uh, de Jong. Maar ook uh, gewoon over de middens van het veld. De bal wordt net onderschept van Vlaar richting Snijder En dan kunnen de noord ieren in balbezit komen via Klingen. Klingen naar Norwood en het is uiteindelijk uh, Lidl. Die de bal heeft met het balbezit nu via de linkerkant van het veld. Nee, die bal kom, ja, die komt heel toevallig dan aan de andere kant bij McGivern. En de linkervleugelverdediger geeft hem even op het middenveld. Ferguson Ferguson naar de aanvoerder terugklingen. En nou uh, staat het noord zelf al bijna met z'n allen op de helft van het zelf al. Dan leiden ze balverlies. Biedt dat dan perspectief als er lopers komen aan de zijkant afvlaai en van de wiel zijn dat. Maar die... Worden pas wat later bereikt. De aanval loopt wel door. Van Persie, prachtige beweging. Twee man op de verkeerde benen. En dan de bal meegegeven. aan Affelai die draait weer terug. Van Persie loopt dan op zijn beurt de diepte in. Maar dan gaat de bal breed naar, naar Willems. En Willems bereikt dan wel Van Persie aan de linkerkant van het veld. Prachtige beweging van Van Persie. De bal tussen twee tegenstanders door eigenlijk meegegeven. En Oranje combineert heel makkelijk. Het, zoals eerder gezegd, er wordt ook geen strobreed in de weg gelegd. En de bal gaat nu breed naar Van Bommel. Van Bommel opent naar de rechterkant, naar Van der Wiel. Van der Wiel uh, heeft McIvern bij zich. Raakt de bal kwijt. Vrij simpel overigens. En dan uh, is het... Uh... De nummer 13, Josh Carson, uh, aan de bal uh, die de bal uh, aan de rechterkant van het veld uh, ziet belanden. In een duel waar Willems uh, in ieder geval even een goed pasje doet... waardoor Lidl niet weg kon komen. En via Hudson gaat de bal even terug naar het hart van de verdediging, naar Duff. En dan hebben we de keeper ook meteen een keer genoemd, Roy Carroll. Die hijst de bal naar voren. Hij, die gaat doen precies hetzelfde. En dan staat meter of 16 buiten spel. En dan schrijft ze te laat maar gewoon doorgaan. En Carroll, er, uh, keeper bij Olympiakos in uh, Griekenland. Speelt de bal dan even terug en krijgt hem ook weer terug, uiteindelijk van Watson. Bij Nederland, uh, ook inmiddels van de vaart bezig met rek- en strek oefeningen. Dus er zal direct een drietal uh, invallers komen aan Nederlandse zijde. Kijken we nu even naar Robben. Robben die de bal aan de rechterkant van het veld krijgt, dan probeert naar binnen te lopen. Daar wordt hem de pas afgesneden. Komt nu dichter bij de middenlijn uit dan bij de achterlijn. Raakt de bal kwijt ook, krijgt hem wel weer terug. Probeert hem mee te geven aan Van Bommel. Dat lukt in tweede instantie. Althans in de richting van Van Bommel. Maar er zit er weer Noord-Iers hoofd tussen. Komt de bal van de voeten van de Jong. Verhoudt het Nederlands Elftal wel nadat het de bal eigenlijk twee, drie keer eventjes kwijt was. Wel toch vrij makkelijk balbezit. Willems, goede paas naar Snijder. Snijder, Afalai, korte combinatie. Aan de linkerkant gaat de bal dan vervolgens naar Van Persie. Maar is er een overtreding gemaakt waar Snijder het slachtoffer van is. En uh, een vrije schok komt na een overtreding. Van is dat Noorwood? Dat leek me wel. En halverwege de Noord-Ierse helft mag het Nederlands Elftal dan gaan aanleggen voor een vrije schop. In één keer op doel zou kunnen, maar het lijkt me wat ver. Want het is bijna 40 meter. Uh, ja, dat is het inderdaad. Uh, het zal misschien... Ja, dat zal het wel zijn. Het balbezit van de Jong, uh, Aveluij, wordt de bal al kort genomen. Snijder even aangetikt. Had last van een blauwe enkel uh, naar de wedstrijd tegen Slowakije. Dat valt dus allemaal wel mee. Kan gewoon uh, normaal fit lopen, ook nu in deze wedstrijd verder. Bal uh, bij Nigel de Jong, ter hoogte van de middencirkel. Met de linkerkant van het veld naar Willems. Willems, een beetje drijvend met de bal aan de voet. sleept hem even onder de voet mee. Geeft hem terug aan de Jong. De Jong dan met een uh, balletje goed gedaan richting Snijder op de lengteas. Dan de bal naar de rechterkant van het veld en van de wiel. Het tempo zakt nu wat, wat weg. Dus uh, zal er direct weer iets moeten gebeuren. Iets uh, moois bijvoorbeeld met Robben en Van Persie. Maar het is doorzien door Carson. En uh, dan proberen de Noord-Ieren uit te verdedigen. Het zal niet echt makkelijk gaan. Want McPake weet dan uiteindelijk uh, aan de rechterkant uh, of aan de linkerkant van het veld McIveren te bereiken. En dan is er zowaar een beetje ruimte voor de Noord-Ieren. Lidl weer weggestuurd. Weer komt die bal bij uh, Willems langs. Zoals dat na vijf minuten ook gebeurde. En laat hij zich eigenlijk aan de binnenkant kloppen. Maar... Herstelt hij het nu omdat hij snel genoeg is om de bal toch nog van de voeten van Lidl af te spelen? Zo heeft Nijsel de Jong de bal weer terug. 51ste minuut loopt. 4-0, de voorsprong voor het Nederlands elftal in deze wedstrijd tegen Noord-Ierland. Als Affelaai ontsnapt aan de linkerkant van het veld. Van Persie moet zich nu voor het doel melden. Affalay wacht even. Draait dan naar binnen, geeft de bal mee aan Sneijder. Snijder heeft aan de andere kant gezien dat er wat ruimte ligt bij Robben. Goeie paas. Robben neemt de bal aan op de borst. Krijgt de tegenstander voor zijn neus, twee zelfs. En moet dan een voorzet zien te geven. Bal laag. En uh, bij Van Persie die legt hem terug. Affelaai, boem. 5-0. 5-0 na 51 minuten. Goede goal. En dus de tweede in deze wedstrijd van iedereen Appelij. En Van Persie is er allemaal bij betrokken. Die de bal dus vanaf de rechterkant krijgt van Robben. Zelf zou kunnen schieten als hij zou hebben gedraaid. Maar denk, uh, ik gun het aan anderen die de naar mijn smaak beter voorstaan. Appelij vanaf de rand van het kraftofgebied doet dat heel bekeken. Doet dat met heel veel gevoel. En de bal in de Ferro keeper kansloos 5-0 voor het Nederlands elftal. wordt een uh, monster scoren zo. In basketbaltermen is dit uh, het pivoteren wat, uh, wat Van Persie heel goed doet. Het aanspelpunt zijn mensen om hem heen laten bewegen, bal vasthouden en een ruimte creëren voor de inkomende mensen. In dit geval uh, is het dus Avelay die de bal keurig indrukt. En zo staat het dus al uh, 5-0. En gaan de noord ieren het tweede bataljon direct ook nog inbrengen om uh, de anderen die nog niks hebben gedaan enige rust te geven. 51 minuten gespeeld. Avelay zorgt voor de 5-0 en er wordt een nulletje of 8. Dus uh, is het uh, prettig uitzwaaien. Balbezit nu. Ja, schrok er even, want je zat natuurlijk weer te twitteren. Is het balbezit voor Norwood? Norwood uh, richting Carroll en ben je klaar, dan kan je hem nu overpakken. Zo is het. De Jong laat zich aftroeven in de lucht. Maar krijgt omdat twee Noord-Ieren allebei naar de bal gaan en tegen elkaar oplopen toch de bal. Je kan ook zeggen dat heeft De Jong keurig zien aankomen. Van Marwijk is even goed niet heel tevreden, want hij heeft zich maar weer eens aan het, uh, op het hoekje van zijn uh, vak gemeld. Om nog wat aanwijzingen te geven. Ziet natuurlijk ook wel dingen die er allemaal niet goed gaan. Dat zal ook allemaal best. 5-0 is de geruststellende score in de wedstrijd. Die dus nogmaals weinig op het lijf heeft. Dat omdat de tegenstand winnen. helemaal niets voorstelt. Ja, dat de winnen is groot. Als u nog wil zetten en gokken zou ik het nu doen. Dat levert ongetwijfeld heel veel geld op ook. Willemsbal terug naar Vlaar. Vlaar, uh, ja, wat doet hij? Bal breed naar Heiting gaat het allemaal best. Het is pas de zesde keer trouwens dat beide landen tegen elkaar oefenen. Terwijl Heiting gaat nu even met een prachtige pas naar Sneijder uh, speelt. Maar de bal is net te scherp en wordt opgevangen door de keeper. Zesde keer pas dat Noord-Ierland en uh, Nederland tegen elkaar oefenen of tegen elkaar spelen sowieso. De laatste keren dat ze elkaar tegenkwamen was kwalificatie voor het WK 1978. Dat is dus heel lang geleden. Uh, een mooie wedstrijd in Nederland 2-2 en een uh, aardige wedstrijd met een seant detail in Noord-Ierland. Toen Oranje met 1-0 door een goal van Willy van der Kerkhoff. Het bleek de laatste interland van George Best te zijn geweest. Kijk. Geweldige speler, de grootste speler eigenlijk. Alhoewel, er waren nog wel grote namen ook in het Noord-Ierse voetbal. Alleen niet meer recent, want daar is het echt ver weggezakt. Maar er waren grote, echt grote namen, zoals Danny Blentfauer, een, een befaamde en Larry McManamy. Dat zijn Sammy McIlroy. Dat zijn toch namen die internationaal wel meededen, maar uiteindelijk met dit Noord-Ierland nog nooit een Europees kampioenschap gespeeld. Dit land dat een paar keer dus op een WK wel present was, maar zoals gezegd heel lang geleden. Balbezit nu voor Vlaar. Vlaar open naar de linkerkant van het veld. Balletje bij Afalai. kan hem op de borst aannemen. kan tussen twee mensen de bal spelen naar Van Persie. Van Persie die hebben het geweldig naar de zin in ieder geval met elkaar. Dat bleek ook al met de warming-up voor de wedstrijd. Allerlei gekke dingen uithalen. Nu ook een beetje flegmatiek, maar wel mooi. Via Snijder, Avalai Snijder. Zijn de combinaties beeldschoon? Snijder kan de bal uiteindelijk dan over de achterlijn lopen. En dan is er geen try. Is het balbezit in ieder geval na 54 minuten voor de doelman van de Noordgier Roy Carroll. Maar we gaan weer even terug richting Roland Garros. Mark Brasser, hoe is het met Angsta? Rus? Het gaat uh, heel erg goed met de Rust. Jack. Ze staat 4-1 voor in de, in de derde set. Ja. En dan ziet het er uh, toch naar uit dat dit uh, de uitzwaaiwedstrijd gaat worden van, van Julia Gurgis. Wat, wat een, een rare partij eigenlijk. De, ja, het flippert, ik heb het al vaker gezegd, alle kanten op. Aan het eind van die tweede set gaf ik ja, weinig meer voor de kansen van de Rust. Zeker nadat ze een breek achterkwam aan het begin van die derde set. Maar ze brak terug, heeft inmiddels nog een keer gebroken. Heeft net de service gehouden. Staat op een 4-1 voorsprong. Ja, en die Gurgis die, die praat veel tegen de umpire. Vooral heeft nu de schoenen uitgetrokken. Het lijkt wel of ze, of ze blessure heeft, of ze, of ze last van blaren heeft misschien. In ieder geval de partij even onderbroken. De umpire zegt nu ook, ja inderdaad, de dokter of de, de fysio die komt eventjes op de baan. Een blessurebehandeling dus voor Julia Gurgis. Het is te hopen dat, dat het, het ritme van Rus niet breekt. Vervelend natuurlijk, Rus in een flow op een 4-1 voorsprong. Maar dat ziet er goed uit wat de Nederlandse hier laat zien. Terug naar jullie, Bas, Jack. Bas. Ja. En Jack in de Arena. 55 minuten gespeeld. Een 5-0 voorsprong voor het Nederlands Elftal. Met de laatste de vijfde een paar minuten geleden gemaakt door Aflaai. Er gaat gewisseld worden aan de oranje kant. Twee zeer teleurgestelde mensen, mag ik aannemen. Zijn dan nu even blij dat ze erin mogen. Ze geven elkaar nog maar een handje. Het zijn de heren Huntelaar en Van der Vaart. Maar dat had u al bedacht. Wie gaat er dan uit? Uh... Oh, We gaan eerst nog aan de kant van de Ieren ook wisselen, begrijp ik. Nou, dat zal u een zorg zijn. Maar Lidl gaat eruit. En Niall McKin van Celtic komt in het elftal. Bij het Nederlands elftal gaat Van Bommel naar de kant. Dat betekent dat Van der Vaart nu normaal gesproken toch op die positie gaat spelen. Dat betekent ook dat Heitinga... Nee, dat is grappig. Volgens mij wilde Van Bommel de band al bij Heitinga omdoen. Maar zegt Heitinga, nee, Van der Vaart komt erin. Dat is dat en zijn tweede aanvoeren. Dus Van der Vaart krijgt nu de band van jou. Ik de indruk dat Van Bommel dat nu ook snapt. En inderdaad de band aan Van der Vaart heeft. Van de Vaart dus de vervanger van Van Bommel en uh, Huntelaar de vervanger van, is dan de vraag van Persie. Lijkt ons allemaal logisch, maar is dat ook zo? Of gaat hij nu toch snijden eruit halen en zet hij Van Persie die achter het Huntelaar? Een... Het is Van Persie die naar de kant gaat, en Huntelaar in het nou, elftal. Dat zijn de wissels dus. Dat betekent dat Nederland in deze fase van de wedstrijd dus even gaat spelen met één controlerende man op het middenveld. Wat we graag ook zien, dat we ook een aantal keren goed hebben gezien bij het Nederlands al Huntelaar en van Persie, We en dan uh, is dat uh, de aflossing. Uh, en, uh... Doe het doet gewoon lekker als je Huntelaar achter de hand hebt. Natuurlijk is het een discussie wie moet erin staan. Maar die discussie hoeven we helemaal niet te voeren. Die wordt gewoon gevoerd door de bondscoach. Dus de enige verantwoordelijke man ervoor. En uh, het is alleen maar een uh, groot pluspunt om, uh, om Huntelaar nu in te kunnen brengen. En van de vaart bijvoorbeeld op de positie zoals uh, nu van Van Bommel. Waardoor je wat meer spel zou kunnen krijgen en kunnen verwachten. Met de man die iets aanvallender is ingesteld van de vaart ten opzichte van Van Bommel. Vlaar wint, komt u wel. de wiel speelt de bal terug naar Stekelenburg. Kuit loopt zich nog warm. Die zal er straks wel ingekomen voor Robben. Robben kan net niet bij de bal komen. Maar Kevin wel. En dan uh, gaat de bal via het hoofd van Carson uh, weer in balbezit komen van het Nederlands Elftal. Met Robben tussen twee man in. Heeft daar ruimte voor. Speelt de bal niet goed aan. Probeert uh, Huntela aan te laten spelen. Maar die wil net de bal in de voet hebben. Op het moment dat Robben de diepte zoekt in uh, wat het geven van de bal betreft. Dan is het balbezit voor Hudson. Voor de Noordieren dus. En meteen wordt uh, een van de nieuwe mensen, McKin, weggestuurd aan de rechterkant van het veld. Die komt Vlaar tegen. Geeft een scherpe voorzet bij de tweede paal. Dat is voor Grig De spits net niet meer te belopen. Die bal rolt het strafgebied uit aan de andere kant. Hij moet van de wiel ingrijpen. Dat doet hij nou behoren. Maar wel ten koste van een Noord-Ierse ingooi. Terwijl de, de klok het uur nadert. Oranje dus met 5-0 voor staat En het bal bezit voor Klingen. De aanvoerder is Klingen op het middenveld. Combineert met Norwood. De bal gaat terug naar centrale verdedigers. Die slecht combineren. Dan zit Robben ertussen. Robben die dan uh, behoorlijk hard van de bal wordt gegleden. duf doet dat. En die, uh, nee, met maar... Peek. Och, och, och. Ja, hij gaat met een soort uh, harde sliding. Met Peek is het inderdaad naar nou, de bal. Ik denk zelf dat hij er bijna twee benen bij gebruikt. Ja, dit is echt een idiote overtreding. En het is dat Robben attent is, alert en opspringt. Want anders zou je hier nog... Alles afscheuren. En op dit veld, zoals u weet, heeft Robben daar helaas ervaring mee, maar het loopt goed af. Balbezit voor Vlaar. Ik zat overigens net even te kijken. De bal net weer een balletje van de Noord-Ieren die binnenkant bek werd gespeeld door Willems, waar hij weer niet goed bij zat. Misschien een aardige vraag aan Van Marwijk. Daar zal hij ongetwijfeld zeer ontevreden over zijn. Want Ik zag hem ook een gebaar maken van, hij doet het weer. En dat is wel een zwakte van, van Willems. Hij laat zich heel snel kloppen door een bal binnendoor. En dan denk ik opeens aan het duel met Dennis Rommendaal. En dan heb ik haar uitval. Balbezit in ieder geval het over van de middenlijn. Denk je al maar, heel lang aan dat uh, duel? <laughs> ja, ik ja, de de denk Natuurlijk wel. Balbezit voor Robben. Robben pakt die bal goed op. Moet oppassen dat hij niet een tikje krijgt. Speelt die bal op het juiste moment weg. Nigel de Jong naar Willems. Willems met een goede bal. Nee, is iets te kort. En wordt gezien door uh, Duff. En Duff uh, met uh, een diepe bal. Kunnen we kijken wat uh, er nu gebeurt met McKin en met Willems. Dat doet Willems uiteindelijk goed. Want hij gebruikt het lichaam om uh, tussen de tegenstander de bal te zijn. En dan is uiteindelijk uh, iemand uh, dus, uh, ja, op de hand gaan staan. Uh, Naya McKin. er kan iemand anders zijn geweest. Dus Willems heeft een beetje last van zijn hand. En uh, kijk, uh, Kuit komt, hand- en spandiensten verlenen, denk ik. Komt er nu ook een visio bij? Er ligt inmiddels ook een Noordier. Met een half delirium, denk ik, op het veld. 59 <lacht> minuten gespeeld in ieder geval. En de tussenstand is nog steeds 5-0 in het voordeel van Oranje. Ontwenningsverschijnsel, denk ik dat ja. bij die hier. Even zit even naar de herhaling te kijken wat er nou gebeurt. O, gaat inderdaad op zijn hand staan. Want het duel is uh, fel. Daar komt Willems eigenlijk half bij ten val. En nou kan die noord ier daar niet zo ongelooflijk veel aan doen, hoewel als je nuchter bent, loop je misschien recht. <laughs> nou, houden we op. Maar die Hij gaat inderdaad een beetje die gaat erop staan. Nou ja, je zou, als je pech hebt en je breekt wat, dan ben je wel verder van huis. Nou, kan je natuurlijk met.. Een... Dat die duim even uit de kom is. Oké, okay, dat zou ook nog kunnen. Er is in ieder geval uh, medische verzorging bij. Kuit, die bezig is met de warming-up, komt even kijken en zegt uh, hoe gaat dat. Het gebeurt allemaal na een uur voetballen in de Amsterdam Arena. 5-0 Nederland tegen Noord-Ierland. Het gaat makkelijk. Twee keer van Persie, twee keer Affalaai en een vrije schop van Snyder tussendoor. En zo uh, gebeurt er op het front van de problemen en de blessures. Dus elke wedstrijd wel wat. Eerst Matthijssen, toen uh, de koppen tegen elkaar Heitinga en maar Dat viel allemaal wel mee. En nu weer dit met Willems. Het zijn van die stomme dingen. Behalve ja. dan uh, van Matthijssen, wat natuurlijk vervelend is met die hamstring. Het is dan van die slamierige dingen de, waarvan je denkt: ja, ja dat zou, zullen andere teams ook hebben. Hè? Bij andere grote teams zijn ook al mensen. Naar huis, uh, uiteindelijk uh, niet fit. Uh, Lampert bijvoorbeeld. Grote naam bij de Engelsen. Er zijn er wel meer. Die misschien ook nog in de komende week problemen zullen ondervinden. Je moet altijd maar kijken hoe je door zo'n uh, oefenperiode heen komt. Want hoe je het ook went of keert. Er zit dan een heel zwaar seizoen op voor de meeste spelers. Bal Van Robben gaat dan Van de Wiel. Van de Wiel geeft hem goed voor. Daar uh, gaat de keeper bijna helemaal de, de, de daarnaast met McPeek. McPake zegt dan tegen Kettle ja, sorry. En uh, het balbezit is dan voor de Noord-Ieren. Waarbij uh, Nederland op dit moment nog met tien man speelt. Om, vanwege het feit dat Willems nog steeds last heeft van zijn hand. En uh, de Noord-Ieren spelen dan de bal sportief, zou je bijna zeggen, over de zijlijn. Alhoewel het niet geheel de bedoeling was. Nee, hey, en uh, die keeper die probeert wel te communiceren met zijn centrale verdedigers. Maar zoals we allemaal weten, die Noord-Ieren zijn ook niet te verstaan. Noord gewoon Noord-Ier zitten op het veld, ja. hoor, middenin. Die Noord-Ieren zijn ook niet te verstaan, dus ja, dat... <laughs> Houd op. Het is uh, een beetje een merkwaardige soort kermisachtige wedstrijd aan het worden. Terwijl Willems nu wel weer terugkomt, dat is het goede nieuws. Die uh, zit even te kijken, is hij nou ingetekend. Duff gaat eruit. Heeft hij nou een Ja, Willems heeft, uh, ja, hij heeft een klein. Uh, een klein uh, tapje om zijn vinger, Loodverbandje. Oké, okay, uh, wisselen bij de Ieren. Want de Noord-Ieren, pardon, want Duff, inderdaad, naar de kant. En uh, dan staat er eentje op van de bank. Dat McArdle. lijkt mij... Denk ik. Ja, dat denk ik ook. Rory McArdle die speelt bij Aberdeen. Aberdeen, een zeer bekende speler. Die gaat dan in het elftal komen. Dat is de eerste, tweede, vijfde wissel aan Noord-Ierse kant. Terwijl doelman Roy Carroll nog een keer probeert uit te leggen aan de nieuwe linksback. Die daar sinds een kwartiertje staat hoe het eigenlijk allemaal precies moet. Want hij wordt vaak voorbijgelopen, McGivern in dit geval. Ja, die McArdle is volgens mij een type dat als een mat in, in een kroeg ontstaat, dat hij ongetwijfeld zegt: geef mij die team hè? Maar die, die zegt ook tegen die keeper: die maakt echt een gebaar vijf, het is genoeg. We laten er nu geen één meer doorheen. Dus ik ben heel benieuwd. Bal in ieder geval sportief gegeven richting Stekelenburg, Stekelenburg richting Vlaar. Kuit loopt zich nog steeds warm, althans, hij loopt. En het balbezit is bij Van der Vaart. Van der Vaart, goede bal richting Snijder. Sneijder met een hakje richting Huntelaar. Hunteleut tussen twee man in, kan die bal niet onder controle krijgen en houden, maar via de jongen Van der Vaart heeft Nederland nog wel bezit. En via Heitinga... Gaat Nederland dan bouwen? Terwijl Robben de bal eigenlijk wilde hebben, maar Heitinga dat niet durft. En terecht, want het was uh, vrij riskant. Gaat de bal uh, via wat schijven naar Vlaar? En Vlaar naar Willems. Willems in één keer goed doorgespeeld richting Avalaai. Avalai op de middenas van het veld slecht. Uh, speelt de bal dan naar uh, Griek. En Grick is de nummer 9 van de Noord-Ieren. En dan komen er opeens de Noord-Ieren eruit. En denken ze: wat is dit nu? We, we kunnen nog aanvallen ook. Maar voor hoe lang? Niet echt lang, jawel. Want McGivern uh, geeft de bal nog voor. Wordt weggewerkt op het hoofd door Heitinga. En zo waar krijgen de Noord-Ieren op een... Metertje of twaalf van de achterlijn aan de linkerkant van het veld een in inworp. de Steeklijburg schrikt weer wakker om die reden. Want die heeft al een poosje niet te veel meer bij zich in de buurt gezien. Die was een beetje ingedommeld neem ik aan. 64 minuten zijn we bijna onderweg als de Noord-Ieren een ingooi nemen op de Nederlandse helft. En Oranje dus eigenlijk weer voor het eerst sinds minuten met alle mensen terug is op die eigen helft. Een bal in de breedte naar de rechterkant van het veld. Hodson, de rechtervleugelverdediger, neemt aan. Zoekt contact met mensen voorin. Die vindt hij ook wel via McGinn. Een van de invallers, maar de combinatie die daarop volgt loopt Spaak. Oranje neemt over via Snijder en Van der Vaart. Van de vaart die nu paast naar de rechterkant van het veld. Robben kaatst terug op Van de Wiel. Snijder loopt door, want de bal gaat naar Van de vaart. Die wil nu wel Sneijder bereiken. Snijder wordt bereikt omdat de verdediging van de Noord-Ieren weer faalt. En Snijder geeft de bal dan mee aan Affelai naar de linkerkant van het veld. Huntlaan meldt zich voor het doel. Daar is ook Snijder nu. Affelai vanaf de linkerkant. Wat kan hij, wat wil hij? Dreigen, dreigen, dreigen, dreigen. En dan de bal verkeerd terugleggen. Ja, en Snijder probeert er nog te jagen. Affelai probeert te assisteren. En Carroll knapt dan knalt de bal over, uh, bijna over de zijlijn. Een uitstekende aanname. Hier uh, vlak voor ons bij uh, Nijl McKin. Speler van Celtic. Uh, uiteindelijk via Nigel de Jong en Van de Vaart heeft Nederland weer balbezit. Schaars is ook gaan warmlopen. Kuyt uh, staat inmiddels te kijken van weet je nog wel dat ik aan het warmlopen ben? Is het balbezit voor Van der Wiel? Van der Wiel uh, probeert de bal te spelen naar Huntelaar. Maar Huntelaar staat in kapsel tussen een aantal verdedigers. Het publiek uh, beseft dat dit niet echt de meest boeiende fase is in de wedstrijd. Het uh, gaat allemaal uh, behoorlijk traag. Misschien dat er nu wat versnelling komt. Affelai opent aan de linkerkant van het veld. door Willems. Willems uh, met een uh, actie, misschien met een sleepje. Speelt hij wel heel goed naar Snijder. Snijder met een balletje. Oh, die gaat naar net naast. Het lijkt me een corner. Want volgens mij wordt hij nog aangeraakt door de En dan wordt ook uh, door uh, Huntelaar uh, naar uh, verwezen. Maar de scheidsrechter en de assistent-scheidsrechter hebben dat kwalijkelijk niet gezien. Dus gewoon een doeltrap voor Carroll. Kevin raakte de bal nog even met het hoofd aan. Goede actie, leuke actie met Willems en Avalai en uiteindelijk snijden. Wat het net over blessures is, ik begrijp dat bij Engeland nu zelfs Cahill ook nog geblesseerd is geraakt. Oh. Dus die komen wel behoorlijk in de problemen langzaam maar zeker. Als dat tegen zou vallen. De hoeverwedstrijd dus die Engeland ook eens wel won van België dat met doet Eden. het pijn dat Ferdinand gewoon thuis bleef vanwege het geschil van zijn broer ja. met Terry. Terry. Dan zou je hem nog bijna gaan oproepen ook nou, alle problemen van die. Snel niet, <laughs> denk denk ik het is niet zo snel de bal bezit voor de noord ieren in een duel in de arena. dat uh, op 5-0 staat na 65 minuten. en waarbij. Uh, Kerel is het het natuurlijk al geblesseerd geweest. Hè? ver in de competitie ja, ook. Ja, ja, ja. ja. Uh, net niet fit genoeg. laten we hopen dat dat alleen bij hem is. en niet bij Matthijs. want dat zou uh, op hetzelfde kunnen duiden. Nou ja, absoluut. En uh, Matthijs, natuurlijk met de ene spierblessure. die eigenlijk net voorbij was. en nu weer. De andere spierblessuren eroverheen. De, de hemstring. hemstring hè? In dezelfde ja. hemstring, maar een andere spier. Waarvan we nu maar hopen, dat is ook de laatste verwachting van ik heeft dat nog op de persconferentie nogmaals gezegd dat hij ervan uitgaat dat Matthijs fit is voor maar de wedstrijd tegen Denemarken. Is de, dat is de hemsvraag in dit geval. <laughs> Prima. Balbezit. Voor de noord ieren uh, Het hoogte van uh, ja, het Nederlandse middenveld. Uh, met de uitstekende ingreep van uh, De Jong en uh, Snijder, die ook uh, fitter uh, per week fitter, of per, per, per wedstrijd fitter oogt. De dan. Met een actie komt die bal voor en uiteindelijk is hij net te hard voor Robben. Kan Robben die bal binnenhouden, net als in de eerste helft doet hij dat. Maar komt dan nu ja op die. Het is ook een beetje, want er kwam opeens Rory McArdle... die ik eerder benoemde als zijn een mannetjesputter tegen. Die schiet hem over de zijlijn en het balbezit is weer voor Oranje. We zitten op driekwart van de wedstrijd. 5-0 is de voorsprong voor het Nederlands Elftal. Twee keer van Persie, twee keer Avelay, één keer snijden. En nu het balbezit aan de linkerkant van het veld bij Avelay. Goeie paas, Huntelaar kiest positie tussen twee centrale verdedigers in. Snijden, eh, krijgt de bal. Huntelaar is eh, nou ja, boos, teleurgesteld... omdat nou, hij de bal graag had willen het hebben. Is hij best het irritant is interessant dat Avelay hem tot nu toe nog niet één keer heeft bekeken... Wijze van spreken. bij nee, dat klopt. Het zal niet bewust zijn, hoop ik. Maar anders is het vervelend. Ja, Aflaai kiest eigenlijk telkens als hij een voorzet kan geven voor de korte oplossing bij Snijden. En ziet inderdaad Huntenlaat totaal over het hoofd. 67 minuten mag dat dan uh, voorlopig de laatste constatering zijn uit de Arena. Waar het 5-0 staat bij Nederland en Noord-Ierland. En we even gaan kijken bij Tennissen, Mark. Het is 5-2 in de derde set in het voordeel van Aranska-Rus. Net een blessurebehandeling gezien bij een stand van 3-1. Eh, Gurkens, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat ze een beetje de boel aan het verstieren is, een beetje aan het treiten is, een beetje tijd probeert te rekken, probeert Aranska-Rus uit, uit het ritme te halen, uit de concentratie te halen. Nou, dat lukt voor ons nog niet. Rus dus op een 5-2 voorsprong won net een hele belangrijke game bij, bij 4-2, De eigen service game, als Gurkens die had gebroken als ze teruggekomen was tot 4-3. Ja, dan was het een hele een ander verhaal geworden, maar Rus is koelbloedig. Dat weten we. Die laat zich, niet zo gek, laat zich niet zo snel gek maken. Rus dus op een 5-2 voorsprong. Ja, en alleen al... niet alleen omdat ze Nederlands is, maar omdat die Duitse gewoon heel erg naar is. Heel vervelend is. En, en, en, en dingen roept. En die blik in de ogen. Daarom alleen al hoop ik dat Rus deze wedstrijd gaat winnen. Goed, we gaan het zien. Gurgis gaat serveren. Moet deze service game houden om in de wedstrijd te blijven. Alsjeblieft een break voor Aranska. Rus, dan zijn we klaar. Rus dan door naar de vierde ronde. Naar de laatste 16 op een Grand Slam toernooi. Dat zou zijn. Terug naar de Arena. Check. Daar uh, wordt nog steeds uiteraard gevoetbald. Met nog uh, officieel 22 minuten op de klok. Uh, uh, Dirk kuit zal direct binnen de lijnen komen. Ik vermoed voor Arjen Robben. Maar het zou ook voor uh, Ibrahim Avalai kunnen zijn. Balbezit in ieder geval voor Heitinga. Heitinga Robben. door aan van de middellijn De Jong. De Jong veel aan de bal. Tussen de linies inspelen. Goede in richting Snijder. Aan de rechterkant is ruimte. Aan de linkerkant ook bij Avalai. Avalai geeft die bal dan met zijn buitenkant van zijn linker. En weer staat Huntelaar van uh, kijk je nou niet of wil je het niet zien. Uh, het had gekund maar dit kon ook. Uh, dit vind ik uh, absoluut geen verwijt richting zelf Hetzelfde mogelijkheid. Maar uh, het balbezit is er nu in ieder geval voor uh, aan de linkerkant uh, Snyder die de corner gaat nemen. Het is uh, de achtste. Het is overigens pas de eerste in de tweede helft. En het is een corner van de Linkerkant van het veld en hij neemt hem nu gewoon met zijn rechter. Vlaar mee, Heiting gaat mee, De Jong mee. Huntelaar naar de eerste paal. Bal komt bij de tweede paal. dan gaat Heiting gaat de lucht in. Keeper laat de bal los. Vlaar schiet net naast. Dat uh, zou zijn eerste goal in het Nederlands elftal zijn geweest voor uh, Ron Vlaar. In Interland nummer 7. Maar de bal gaat een half metertje naast. Dan zal hij dan toch nog wel even van balen. Ook al is het een duel Snijden. op des Keizersbaard. Snijden naar de kant. Snijden gaat eruit. Dirk Kuyt komt er voor hem in. En dat betekent dat Nederland nu gewoon gaat doorwisselen. Want ook Narsing is zich naast het schaars aan het warmlopen. Dat kan natuurlijk ook makkelijk. En zo gaat Dirk Kuiter inkomen. komen. Ben ik even benieuwd wat er gaat gebeuren. Gaat Avelay op de positie van Snijder spelen. En gaat Kuyt naar de rechterkant en Robben naar de linkerkant. Is een soort... Uh... Grote schoonmaak waarbij je begint te schuiven in je grote kamer. En uiteindelijk denkt die bank die stond al waar die ongeveer stond. En dat blijkt dan nu ook want uh, in het midden staat het allemaal nog op dezelfde posities. Alleen links en rechts is er wat geschoven. Balbezit in ieder geval met een klein duurtje van Vlaar wordt uh, terecht niet bestraft. Robbe krijgt dan ook een klein duurtje. Dito. en dan uh, proberen de Noord-Ieren Noord iets te doen aan de linkerkant van het veld. Goede bal van uh, Klingen naar McGivern. Een linkerkant van het veld. Die gaat van 40 meter schieten. En dat, uh, ja, gek genoeg, doet hij nog niet eens zo slecht. Want die bal suist een metertje of anderhalf twee bij het doel van Stegelburg vandaan voorbij. En levert dan een doeltrap op. Maar dit speelt overigens niet... bij Manchester City. Ik denk uh, ja, maar er, de de tweede. Staan, er staan er heel veel in, in, in deze noord ierse selectie die onder contract staan bij hele aardige clubs. United, City. Maar ja, maar dat zijn jongens nooit. die komen daar... Of bij de reserves, of die komen niet verder dan. Euh, nou ja, laten we zeggen dat ze worden verhuurd aan andere clubs. Maar ze staan er even goed wel onder contract. We gaan even kijken bij Tennis. Mark, wat is er aan de hand? Het is het matchpoint voor Aranska Rus bij een stand van 5-2 in de derde set. Gurgus serveert, het is 30-40. Wat een moment in de carrière van Aranska Rus... op de drempel van de vierde ronde tijdens een Grand Slam toernooi. Misschien wel bij de laatste 16 tijdens zo'n groot toernooi. Wat een enorme verrassing, wat een enorme stap zou dat zijn... in de carrière van Aranska Rus. De eerste service van Gurgus is geweest, harde service naar buiten. Het publiek klapte al, maar het publiek begint nu te juichen. Dat is voornamelijk het Nederlandse publiek, want de umpire is van de stoel gekomen. Die heeft gezegd, nee, die bal die was gewoon uit... Tweede service gurgers En dus heeft er altijd kansen voor Aransk Rus. Oh, wat een type sur. Goede return van Rus. Rus in de verdrukking. Ja, goed gespeeld van de Duitsers. Goede tweede service. Ze nam meteen het initiatief. Ja, en daar kwam uh, Rus eigenlijk niet meer onderuit. Maar het is ongekend spannend. En wat knap dat Aranska Rus zo koelbloedig blijft. Door die, door die treiteringetjes. Die, die pesterijtjes van die Duitsen. Eerst met die enkelblessure. En daarna een punt. Ja, dat, dat, dat Rus de umpire vroeg om van de stoel te komen. En dat ze daar ja, misbaar over maakte. Dat ze daarop inging. De, de speler heeft een recht om dat te doen. Dus ja, waar ze zich druk over maakt, dat weet je niet. Maar ze probeert Rus gewoon uit de haar ritme te krijgen. De voorhand fout nu van uh, Gurgus En dat betekent de tweede matchpoint voor Aranska Rus. Ah, nu moet ze toeslaan. Nu moet ze Rus. haar hoofd koel houden. Hier gaat het om deze momenten. Prachtig. En we kijken alvast even verder. Mocht ze doorgaan. Kaya Kanepi heeft in de andere wedstrijd gewonnen. Van Caroline Wozniacki. Wozniacki, de nummer 9 van de wereld, ligt eruit. Net als Williams er al uit ligt in de helft van Aranska Rus. Die zijn allemaal opgeruimd voor haar. Wat een loting heeft ze. En dan de eerste goede service van Weer staat hij er toch, die Duitsers op een belangrijk moment. En dus komt ze weer terug tot 40 gelijk. Het is, uh, het, ja, het, is, het is ongekend spannend. Publiek langs de baan op de hand van Aranska Rus. Veel Nederlanders langs de baan. Fluitconcert voor de Duitsers. toen ze die blessurebehandeling kreeg. Toen ze zoveel misbaar maakte over die umpire die van de stoel moest komen. Gesteund wordt Rus daar natuurlijk door. Maar Rus moet het natuurlijk nog wel even afmaken. Het liefst nu, want ik denk dat als die Duitsers misschien deze game wint... en het 5-3 wordt, dat ze misschien wel begint te zeuren over dat het te donker is. Er kan nog gespeeld worden als ze nu een goede score maken, Duits, en op voordeel komt. Er kan nog gespeeld worden, maar de vraag is voor hoe lang nog. Kan rust deze wedstrijd, deze game, nu beslissen? Of komt er misschien nog een game, of moeten we naar morgen? Het is, het is, het is afwachten, het is ongekend spannend. Ik denk dat we even terug gaan naar de Arena eerst. Nou, ik, ik heb er geen enkele bezwaar tegen om nog even een stukje tennis te horen, hoor. Want uh, ik dan, vind het best spannend. Uh, ga maar lekker door, maar. <laughs> dag, dag, ga ik nog even door. Het, ja, is geval, uh, het is hier in ieder geval de spannender dan bij, uh, bij jullie, inderdaad. En hier gaat het ook inderdaad echt om. Ik zei het net al. Ja, het is te hopen dat dit die uitzwaaiwedstrijd wordt voor die Duitse burgers. Tweede service nu op voordeel. En dan een mooie, mooie, crossgeslagen voorrend van, uh, van Aranska Rus. Helemaal de baan uit. En uh, Rus terug op 40 gelijk. Ja, wat een moment zou dit zijn voor de Nederlandse. De enige hoop, hè, de Nederlandse troef die we nog hebben, zou het dan gebeuren dat er een Nederlandse... speelster de tweede ronde gaat halen op een Roland Garros. Een toernooi waar we zo, zo matig aan begonnen. Krajcik eerst de ronde eruit, Bertens eruit, Zeisling eruit. Alleen Robin Hazen stond in de tweede ronde. En nu hebben we dit jonge meisje, deze 21-jarige Aranska Rus... uit Monster, die gewoon op de drempel staat van de vierde ronde. Zeg, bij de beste 16, ik zeg het normaal, de beste 16 spelers, speelsters... tijdens een Grand Slam toernooi kan spelen. En hier, hier zijn alle toppers aanwezig. Dit is, dit is een, zeg maar een WK. En als je dan bij de beste 16 komt, terwijl Kurgus de... Sorry, ik moet erom lachen. Gurkens de druk niet aan lijkt te kunnen en een dubbele fout slaat. En dus het derde matchpoint voor Rus. Um ben ik even de draad van mijn verhaal kwijt. Dat het goed is voor het Nederlandse tennis. Dat wilde ik zeggen. Dat al die Nederlanders er zo vroeg uitgingen. Dat alleen Robin Haas in de tweede ronde stond. Maar dat dit meisje ja, zich misschien eh, bij, de, bij, de, bij de wereldtop gaat spelen. Tijdens dit Grand Slam toernooi. We dachten altijd dat ze alleen op hardcourt kon spelen. Eerste service weer fout van Gurgus. Natuurlijk vorig jaar die derde ronde. Met die gekke overwinning in de tweede ronde. Op eh, Kim Kleisters. Terwijl nu die tweede service komt van Gurgus. En ook die is er volgens mij naast. Ja, ja, ze slaat weer een dubbele fout. Ze kan de druk dus niet aan Julia Gürges. Twee dubbele fouten. En dan krijgt Aranska Rus de overwinning zomaar in de schoot geworpen. Gurges loopt eerst naar de umper. Ook dacht dat ze Rus helemaal geen hand wilde geven. Maar dat doet ze nog. En een brede glimlach. Prachtig. Wat een prachtig moment voor Aranska Rus. Ze verslaat dus gewoon Julia Gurges. Ze staat bij de beste 16 in een Grand Slam toernooi. En nogmaals gezegd, daar treft ze de Esther Kaya Kanepi die van Caroline Bosniak hier won. Wat een loting. En wat maakt ze daar goed gebruik van Aranska Rus. Ze gaat dus door naar de volgende ronde. Ze zit bij de laatste 16. De vierde ronde dus tegen Kaya Kanepi. We hebben een Nederlander in de tweede week van een Grand Slam toernooi. Ja, en dat is, eh, wordt wel eens een keer tijd. En het is ook ontzettend mooi te zien. En ook dat het deze jonge Nederlands is. Aranska Rus, het kopje koel cool gehouden. Goed gespeeld, goed teruggekomen. Goed was het niet, maar ontzettend spannend. Ja, en ze verslaat de Duits. En dus staat ze in de vierde ronde. Prachtig. En wij pakken hem weer op bij het voetbal. Want we spelen 75 minuten hier tussen Nederland en Noord-Ierland. Tussenstand nog steeds 5-0. Het is de laatste 10 minuten echt ja, uit tikken. En je zit op de klok te kijken en bijna met de seconde mee te tellen. Die wedstrijd stelde dus uh, eigenlijk vanaf het begin niet al te veel voor. En uh, die 5-0 voorsprong is uh, gewoon uh, terecht. Nederland heeft niet echt veel gas moeten geven. Nederland heeft bij Vlaag gedaan wat het moet doen. En heeft uh, enig zelfvertrouwen bijgetankt. Zoals gezegd, het zegt wat als uiteindelijk volgende week zaterdag om 8 om uur in Garkov... een goed resultaat staat in de eerste wedstrijd, of na de eerste wedstrijd tegen Denemarken. Balbezit voor de noord gaan die nog een aanvalletje opzetten. Bal komt ja, voor, maar niet meer dan dat en gaat helemaal naar de andere kant. Dirk Kuit binnen de lijnen speelt de bal richting... nee, niet daar van de wiel, gaat tempo maken. Kuit houdt dan halfwege de helft toch maar weer in en toch van de wiel. Terwijl Schaars inmiddels zich ontdaan heeft van trainingspak en klaarstaat om in te vallen nog voor de laatste... Het laatste kwartiertje heeft Nigel de Jong de bal gekregen. en een keer meegegeven aan Afelay, die dus uh, nou ja, in het centrum speelt op 10. Daar speelde hij ook in die oevertrip in Brazilië tegen Brazilië. Nu Robben vanaf de linkerkant draait naar binnen. Als je wil schieten moet hij met rechts. En dat wil hij wel. Dan wordt die bal, dacht ik, even nog aangeraakt. Dat vindt ook iedereen bij Oranje. Dat vindt de scheidsrechter aanvankelijk niet. Maar op appel van de grensrechter aan de overkant wel. Dat schot van Robben vliegt via Noord-Iersbeen over het doel. ...van de doelman Boy Carroll en levert dan een hoekstop op... ...en dat geeft Oranje ook de gelegenheid om te gaan wisselen. Zoals uh, verwacht uh, de wissel dus Gaars erin en Willems naar de kant corner die genomen gaat worden, schaarste dus in en Willem uit. Maar eh, ik zit zo nu dan ook even te kijken naar uh, reacties van Huntelaar. Die uh, natuurlijk niet blij is vanwege het feit dat hij uh, niet in de basis staat. Maar ik denk dat hij uh, nog het veel vervelender vindt dat hij uh, steeds eigenlijk een beetje wordt overgesla overgeslagen. Terwijl Vlaar nu een mooie goal scoort. Avalai die uh, de corner neemt. En uh, het is opeens Ron Vlaar, die zomaar als een dubbeltje uit het doosje voor de 6-0 kan zorgen. Het sextet is uh, compleet en jij zei het net, uh, Vlaar en het hoepen. Ja, zijn eerste goal in het uh, shirt van Oranje, dat sowieso. En het merkwaardige is ook, Vlaar is natuurlijk bij dit soort momenten altijd gevaarlijk. Want groot en sterk in de lucht dat geeft bij Feyenoord dit jaar geen goal gemaakt. Dat is zeker opmerkelijk. Overigens, nog, nog niks van te zeggen, hè, want uh, Nederland speelt de een balbezit. Maar Vlaar toont zich goed, we zeiden het al eerder in de wedstrijd. En uh, ik denk dat Vlaar een grote kans maakt om als Matthijs die niet speelt uh, zijn opvolger te worden in plaats van Bauman. Dat zou maar zo kunnen. Hij... Uh... Maakte maakt nu de vanavond weer een behoorlijk indruk. Maar daar zeggen we al wel een aantal keren bij. Defensief op geen enkele manier nee. op de proef gesteld en onder druk gezet. Dus je moet ook niet te veel conclusies aan verbinden. Maar goed, de dingen die hij laat zien. En ja, je moet dan maar laten zien wat je kan laten zien. Dat doet hij gewoon goed. Ja, en, en voor Vlaar geldt zelfvertrouwen, zelfvertrouwen, zelfvertrouwen. Omdat het een andere speler uh, is bij Feyenoord dit seizoen. Dan uh, in zijn eerste weken bij het Nederlands Zelftal. Maar nu... Toont hij uh, zich vastberaden. En ja, zijn kracht en zijn grootte uh, is natuurlijk wel een groot voordeel. En dat blijkt nu dus, dus uh, net ook bij uh, het goed inkoppen van de corner. Hij ingaat terwijl uh, Schaars erin is gekomen. Zal hij de bal nu uh, gaan ontvangen van Vlaar. Vlaar uh, richting Schaars. Schaars. Even terug uh, richting Heitinga. Schaars, Schaars uh, loopt aan de linkerkant van het veld. Gaat ook wat dieper staan dan uh, in de vorige wedstrijd. Van de Vaart dan uh, de bal naar Huntelaar. Wordt van de bal afgelopen. Maar uh, de scheidsrechter constateert dat er niets onreglementairs bij was. Dus uh, is het Carroll die de bal naar voren trapt. Uh, Nigel de Jong die heel veel op het middenveld doet. En heel veel uh, balcontacten heeft. Heel nuttig speelt uh, nu. Een man uit de rug een beetje weg ziet lopen, maar dat maakt ook niet zoveel uit. Want als er een man uit de rug wegloopt, dan doet hij er toch eigenlijk niks zinnigs mee. Dat maakt je eigenlijk ook wel een beetje lichtzinnig. Dat blijkt nu ook bij het balbezit dat Van der Vaart krijgt Naar een slechte actie van McGivern. En aan de rechterkant van het veld dan Huntelaar. Halverwege de helft van de Noord-Ieren met Van der Vaart in balbezit. Van der Vaart levert de bal in bij de Jong. De Jong naar Affalay. Affalay terug naar Van der Vaart. Het balletje net tekort zit. De Noord-Ieren tussen. Die willen er dan nog wel een keer via Kaars en een van de invallers uitkomen. Die heeft nog wat energie. Wil Paas uiteindelijk naar spitsen, maar die staan denk ik sowieso buiten spel. Bovendien zit er een Nederlands been tussen. En dan komt Oranje alweer de andere kant op, waar nu de vlag omhoog gaat voor buiten spel dat nou? voor Robben. En het grappige is dat de bank van Oranje daar zit er eentje precies op de goede hoogte en die gooit zijn armen omhoog en zegt: hoe kan je daar nou voor vlaggen? Ja. Dat was Kees Jansba. <laughs> maar ik begreep het ook niet, hoor. Ik snap er helemaal niks van. want stond stond echt nog een bataljon van naar mijn idee achter achter de bal. Maar goed. Maakt allemaal niet zo veel uit, stand 6-0 en uh, nu begint het uitzwaaien uh, daadwerkelijk al weer volume te krijgen. Via Huntelaar en Van de Wiel uh, is er dan uh, wellicht een uh, mogelijkheid om via de rechterkant door te komen. Kuit die, uh, trekt een gat uh, waardoor er ruimte komt aan de linkerkant van het veld bij Van der Vaart en uh, bij Robben. Buitenom gaat Schaars, Schaars krijgt de bal wel of niet, krijgt hem uh, in eerste instantie nog niet van Robben. Robben met de bal uh, met Avalai. Avalai op de middenas van het veld Van de Vaart, weer Avalai. Avalaai... Met de korte combinatie richting Robben, Robbe Avelay. Robbe Avelay die de bal geeft naar Robben, Soms een beetje overdrijft Avalai, vind ik. Maar het balbezit is dan voor de Noord-Ierde. Want je kan laten zien dat je goed voetbalt. Maar ik hoef het niet constant te zien. Het effectiviteit is ook wel belangrijk. Maar in deze wedstrijd kan het. Gallery play. Terwijl Narsing er direct in gaat komen. En ook David Healy. In gaat komen bij de uh, Speler van de Glasgow Rangers. Is het uh, de wissel uh, met uh, Ferguson die eruit gaat bij de noord ieren En Narsing gaat erin komen voor Arjen Robben. Dat neem ik aan. Dat ik lijkt mij Robben. het meest logisch. Dan gaan Kuyt naar de andere kant. Dat lijkt mij het enige logische. Trouwens, Kuit staat er ook dichtbij. Kuyt uh, natuurlijk na alle beslommeringen die hij met Bayern München nog heeft gehad. Met een Champions League finale misschien uh, even een paar minuutjes minder. En inderdaad, Robben naar de kant. Narsing erin we hebben Noord Noord-Ieren dus David Healy al genoemd een all-time topscorer van Noord-Ierland in het elftal. Hij maakte 35 goals voor Noord-Ierland, waarvan er in de vorige kwalificatiecampagne voor het EK 2018-13 een record nog altijd. Dat was toen in handen van Soeker. Daarvoor Soeker, Kroatië die maakte er ooit 12, maar Healy dus 13. Dat is een record dat nog even stevig in de boeken staat. Goed, die mag nog even meedoen en dan uh, zit deze Leidensweg, want zo mag je het voor de Noord-Ieren toch wel noemen. Zoals ik op Twitter las, een van de collega's die zei: de drie -daagse, het driedaagse trainingskamp op de Wallen heeft de Noord-Ieren geen wind gelegd. Zit deze leiders weer voor de Noord-Ieren er weer op? Zit het er bijna op inderdaad, alhoewel uh, het nog niet gedaan is. Daar waar het de stand op het scorebord betreft. Maar overigens neemt de bal goed op de buik en uh, drukt hem in de handen van uh, zijn doelman. Uh. Van Carroll. En Carroll uh, is een uh, buitengewoon aardige vent. Want dat hoorde hij gisteravond in de kroeg. Iemand zei tegen hem, dat ben jij een ontzettende aardige Carroll. bal dan nu uh, naar voren getrapt. Komt op de helft uh, van uh, Nederland uh, terecht. <laughs> en komt dan bij Schaars. Schaars uh, richting Kuit. Kuit uh, houdt de bal onder controle. Schaars speelt de bal diep. Maar daar staat niemand. Althans niemand met een oranje shirt aan. Dus zijn de Noord-Ijeren nog even bal balbezit. U hoort het ook aan ons. Het is ook voor ons goed dat het vanaf volgende week weer echt ergens om gaat. Ook daar worden wij scherper van. Nog 7,5 minuut doorbijten en dan is uh, deze wedstrijd voorbij. Oranje bewijst zichzelf in ieder geval een goede, want plezierige dienst. Door uh, met 6-0 of wie weet nog wel met meer van Noord-Ierland te winnen. Maar misschien met, uh, is Mark Brassen direct bij Arangsta voor een interview. Dat weten we niet. Dat zou ook maar zo kunnen. Balbezit in ieder geval uh, ter hoogte van uh, de middenlijn. Balbezit bij Nigel de Jong. Nigel de Jong naar Schaars, Schaars. Uh, wil die bal eigenlijk diep spelen, maar dat kon niet. Kuit uh, in balbezit, tussen twee man in, tussen drie man in. Moet daar proberen uit te komen. Komt daar uit? Via Schaars gaat de bal naar de rechterkant van het veld. Je jong zou diep hebben kunnen spelen, maar uh, ja. Avalai stond van uh, zie je dat niet? Nee, hij zag het inderdaad niet. Kan gebeuren. staat nog een beetje te klagen. Avellay balbezit dan bij Van der Vaart. Van der Vaart uh, naar Huntelaar. Huntelaar Avellay kan er niet bij komen. McPeek staat ertussen, maar die uh, schudt dan bijna ook zijn lies uit, geloof ik. Is het balbezit aan de rechterkant van het veld bij McKin. Vanaf de rechterkant, Schaars moet uh, nu op een holletje terug. Die heeft in ieder geval zijn tegenstander weer in het vizier gekregen. Waardoor de Noord-Ier wat inhoudt en de bal maar weer terug speelt in de breedte naar Klingen. Dan kunnen de Noord-Ier in de slotfase van deze wedstrijd nog 6,5 minuten over de bal rondspelen. Maar veel verder naar voren komen ze niet. Sterker nog, de bal ligt alweer helemaal op de eigen helft bij centrale verdedigers van wie nu McPeek. De man van die flinke overtreding dus eerder in de wedstrijd op Arjen Robben. Gelukkig bleef dat allemaal zonder gevolgen. Die de bal nu kan terugspelen naar zijn keeper. Keeper Carol trapt. Kuit kopt. Ter van de midlijn komt de bal over de voeten van Schaars. Schaars-Affelei neemt hem aan. Draait weg naar de buitenkant. Zet de tanden op een dat dat loop. Hij doet te veel. Ja, te veel bewegingjes. Dat ja. is het. Dat haalt gek genoeg het tempo er af en toe wat uit. Maar het past misschien ook wel een beetje in deze wedstrijd. Waarin je natuurlijk ook, ook als voetballer het gevoel ja, maar dat, dat, dat het zo makkelijk gaat. Het mag wat effectiever, dat bedoel je dat? Ja, dat is hij in een groter gedeelte van de wedstrijd wel geweest. Maar hij overdrijft het nu een beetje. Hij gaat het nu een beetje cultiveren. En dat, uh, de, deze tegenstander is, uh, is zo zwak en, en, en zo kapot. Uh, als je tegen een andere tegenstander doet die iets minder slecht is... dan kan je nog een doodschop krijgen. Bal bezit met Nigel de Jong. Nigel de Jong naar Avalay. Avalay uh, draait de bal even terug. Speelt naar Nigel de Jong. Nigel de Jong moet open naar de rechterkant van het veld. Probeert dat wel. Maar McKivern wordt aangespeeld in plaats van Huntelaar. En Carroll werkt de bal weg. Dan krijgen we wederom de weef uh, om de oren. Met Nathalie de Jong die een verkeerde kopbal geeft. bal gaat over de zijlijn. En zo gaat de wedstrijd uit als een, als een nachtkaars. Uh, heeft Nederland uh, in ieder geval een tweede overwinning in één week. Na de nederlaag tegen Bulgarije. Maar uh, vanaf maandag gaat het er echt om. Dan uh, zullen we kijken hoe ver dit Nederlands elftal kan komen op het Europees kampioenschap. Of het inderdaad zo goed is en of het allemaal uh, gemotiveerd genoeg is om tot de goede prestatie te komen. Ik heb weer wat meer vertrouwen, ondanks het feit dat het tegenstander bagger is. Ja, dat laatste, die mening deel ik sowieso. Dat eerste weet ik niet, want ik durf eigenlijk niet te veel conclusies te trekken uit deze wedstrijd. Juist om dat tweede deel van je zin. Maar goed, de, de, de toekomst zal het leren. Time will tell. Zo is het nou eenmaal altijd. En als volgende week Denemarken op programma staat, dan moet Oranje inderdaad met de billen bloot. Figuurlijk hoop ik dan wel te verstaan. 4,5 minuut nog op de klok in deze wedstrijd in de Arena. 6-0. Nederland-Noord-Ierland. Door de goals van, van Persie 2, Affelaj 2. Tussendoor een vrije schop van Snijder En als toetje voorlopig de kopbal. Van Ron Vlaars, zijn eerste goal in het Nederlands Elftal. En de Noord-Ieren die dan eh, nog wat de bal mogen rondspelen. Totdat Schaars ingrijpt naar de steekbal die enigszins de diepte in ging naar McGinnis, een tegenstander. En dan neemt het Nederlands Elftal wel over en ligt de bal voor de voeten van Van der Wiel. Van der Wiel speelt de bal in de voeten van Huntelaar. Hard teruggespeeld naar Van der Wiel. Van der Wiel weer naar Huntelaar. Huntelaar tussen twee maanden in moet de bal nu naar het centrum draaien. Doet dat richting Van der Vaart. Van der Vaart gaat goed open naar de linkerkant van het veld. Richting Kuit. Kuit achter Hodson. Kan die bal binnenhouden, Heeft uh, alleen Hodson voor zich en uh, kan die bal nu terugspelen? Moet hem ook terugspelen richting Schaars? Schaars met de bal aan de voet, aan de linkervoet, richting Van de Vaart. Huntelaar kan niet bereikt worden, staat ingekapseld. Dan nu via Kuit en uh, Affelui komt er wel toevallig bij uh, Van de Vaart. En die zuigt de bal bijna de bovenhoek in. Heel mooi met de binnenkant van de voet. Veegt hij hem werkelijk daar waar hij denkt dat Carol verrast is? Maar Carroll, die uh, weet de bal in ieder geval uit te. Uh, de bovenhoek te tikken. Een corner voor het Nederlands zelf. is het gevolg van de actie van Van der Vaart. Het gaat nog komen vanaf de linkerkant van het veld. En dat geeft dan de gelegenheid om in de slotfase van deze wedstrijd nog een keer voor gevaar te zorgen. Affleaien neemt de bal. Snijder is er niet meer bij. En de koppers verzamelen zich maar weer. Vlaar heeft er wel weer zin in. En ook Kuit meldt zich nu bij de eerste paal. De bal komt daar ongeveer. Wordt dan verlengd. Door eigenlijk iedereen ook weer gemist. Gek genoeg. Dan wil Vlaar met zijn voeten naar de bal. Komt hij voor de voeten van de, van de vaart buiten het strafsoepriek naar zijn kanonskogel die hij in gedacht had. Stuit af op het lichaam van een van de Noord-Ieren. Zo is de angel er even uit, maar blijft het balbezit wel voor het Nederlands elftal. Vlaar helemaal uh, daar aan de rechterkant nu met Van der Wiel. Van der Wiel uh, op zijn beurt naar Schaars, de hoogte van uh, de middencirkel. Balbezit nu aan de linkerkant van het veld bij Kuit. Kuit uh, met een balletje richting Huntelaar. Niet richting Van de Vaart. Van de Vaart uh, zoekt dan Huntelaar. Maar daar kan Huntelaar absoluut niet bij komen. Slechte bal van Van de Vaart. Want die speelde die bal blind voor. En dat uh, was uiteindelijk kansloos voor de aanvaller van het Nederlands elftal. 87, bijna 88 minuten gespeeld. Carol, de doelman, neemt de tijd voor het nemen van uh, de uittrap. Uh, en uh, doet dat uh, zodat die bal gaat komen op de helft van uh, Oranje. Waar er gekopt moet gaan worden. Waar uiteindelijk de bal overschaars heen gaat. Vrij simpel zelfs. En dan krijgen we een schotje. Niet meer dan dat van Healy. En uh, heeft iedereen zoiets van oei. Dit was een schot binnen de palen. En het was de eerste echte keer dat Stekelenburg iets moest doen om een doelpunt te voorkomen. Balbezit uh, in ieder geval voor Nigel de Jong. Nigel de Jong. Richting van de vaart. Het uh, is nu tempeloos. Terwijl Huntelaar diep gaat en de bal uh, misschien kan krijgen. Is het ook Narsing die de bal uh, kan krijgen binnen de lijnen gekomen? Tik die bal voor met peek uh, kan er dan bijkomen. Van dat Huntelaar aan de bal kan komen. En dan krijgen we het jagen via van de wiel. Zodat er meteen weer bal bezit is voor Oranje. Met uh, een hakje van, van de vaart bereikt uh, Huntelaar niet. Maar Nederland heeft onmiddellijk weer bal bezit. Want de Noord-Ierder voor zover kracht hadden zijn nu totaal krachteloos. Kuit uh, gaat dat proberen te bewijzen door, uh, door iemand heen te lopen. Maar uiteindelijk is het McKin die met Hodzen de bal naar voren knalt. En uiteindelijk is het dan ook weer uh, Vlaar die de bal kan laten lopen richting Heitinga gaat op eigen helft. Officieel nog te spelen anderhalf minuutjes. te hopen dat de Oostenrijkse scheidsrechter geen extra tijd bijtrekt vanwege de wissels. Maar gewoon een 90 minuten afsluit, zodat men naar huis kan en nog even gewijd kan worden naar de spelers en iedereen tevreden is. Nederland wint dan met 6-0, terwijl er nu een duw is, ja, een vreemde duw van Heitinga, de hoogte van de middencirkel. Waarom doet hij dat? bal was veel te hard geweest. Zat Heitinga nog te kijken naar de scheidsrechter. Ik deed toch niks. Ja, je deed wel degelijk wat. En zo zag ook Robert Schurkenhover de Oostenrijkse scheidsrechter, die een buitengewoon makkelijke avond heeft gehad. Weliswaar twee keer gelen moeten geven aan twee spelers van Noord-Ierland. Maar die kan uh, gewoon die vrije trap laten nemen. Met uh, Hodzen nu, de hoogte van de middenlijn, De bal wordt nog even diep gespeeld. Moet uh, door uh, schaars worden gekopt. Doet dat uh, weliswaar, we, uh, weliswaar maar uh, kop niet goed. En daarna maakt hij Hens uh, naar een uh, inzetje van uh, McKin. En zo krijgen de Noord-Ierden nog een vrije trap te nemen. Halverwege de helft van Nederland. Een meter of acht van de rechterkant af. Uh, en uh, zowaar komen daar nog twee centrale verdedigers mee naar voren. McArdle en uh, ook McPeek om uh, te kijken of er toch nog iets te halen valt en uh, de eer te redden valt. Uh, want uh, 6-0 is natuurlijk wel een behoorlijke nederlaag. Maar het krachtverschil tussen Nederland, de nummer 2 van de wereld, en uh, deze ploeg die uh, veel en veel en veel lager staat op de wereldranglijst. Die, uh, Uiteindelijk op de 86ste plaats staan op de wereldranglijst. Ja, die notieren hebben daar natuurlijk ook heel weinig te zoeken. Alhoewel, er komt nog een corner. Het is de derde in de wedstrijd, de eerste in de tweede helft. En die corner gaat genomen worden van de linkerkant van het veld door Oliver Norwood. Krijgen we dan toch nog een momentje. We krijgen twee extra speelminuten, dat wel. Op het moment dat Norwood de corner kan gaan nemen. En kijken of Nederland nu goed staat daar achterin. En het wegboksen van Stekenburg voorkomt erger. Is er toch nog een mogelijkheid? Nee, daar zit Kuit uitstekend bij. Die speelt de bal heel simpel om de kin heen. En opent dan ook nog een keer goed naar de rechterkant van het veld. Kan Narsing erbij komen? Nee, maar de bal wordt slecht weggewerkt. En dan kan Avalai erbij komen. Avalai moet die bal meteen spelen naar Narsing. Doet dat uitstekend. Bal binnenkant weg op tempo en ruimte gegeven. Komt die bal voor via het lichaam van McArdle gaat hij over de achterlijn. En Nederland krijgt zelfs ook nog een corner. Het is wat Nederland betreft al de elfde hoekschop die genomen gaat worden. Met Van der Vaart aan de rechterkant van het veld. Korte bal richting Aveluij. Aveluij terug naar Van der Vaart. Van der Vaart met het punt van de 16. Tikt de bal voor en wordt hij het einde. Oh! bij de tweede paal. Helemaal maar die stond ook buitenspel. Die had in ieder geval als tweede centrale verdediger kunnen scoren. Maar zoals gezegd buitenspel geconstateerd. Terecht. En uh, nog anderhalve te spelen in deze wedstrijd. Als u denkt wat uh, praat van Gelderveld en waarom het houdt Tichelen zo lang zijn mond. Nou Bas is naar beneden om direct uh, de reacties op te vangen van trainer en spelers. En dan weet u ook alles over deze wedstrijd. En dan hebben we iedereen en alles uitgezwaaid en hebben we drie wedstrijden gehad. Bulgarije verlies, Slowakije winst en dus ook deze grote overwinning tegen Noord-Ierland. Ik kan je afvragen wat de samenstelling is geweest van de ploegen in die voorbereiding. Want geen enkele ploeg speelt zoals we een opponent kunnen verwachten in de eerste drie wedstrijden op het EK. Maar het is voornamelijk bijtanken, bij elkaar komen, dingen uitproberen. En uiteindelijk zou het de klasse en de ervaring van dit elftal genoeg moeten zijn om goed te presteren op een EK. Maar het is een zware, loodzwaarde pool, dat weten we. Balbezit nu voor Nigel de Jong. Nigel de Jong richting Avalai. Avalai gaat om een man heen, speelt de bal naar Nigel de Jong. Die draait hem open richting Schaars, maar draait hem zo ver open dat uiteindelijk die bal over de zijlijn wordt gespeeld. Een wegwerpgebaar van Nigel de Jong, naar, met name zichzelf denk ik, alhoewel hij had... Gehoopt dat Schaars uh, wat meer geanticipeerd zou hebben op datgene wat hij deed. Nederland wint het uh, duel met uh, Noord-Ierland. Het wordt dus uiteindelijk 6-0. Twee keer Avalaai, twee keer Van Persie, één keer Vlaar en één keer Snijder. En zo zit uh, de voorbereiding erop. Aanstaande maandag het vertrek in de namiddag richting... Uh, het, uh, het Poolse land richting Krakau. En daar zullen we ze dan uh, zien binnenkomen. Vanaf ons dakterras bij Studio Voetbal. Ze zitten 100 meter van ons af. En dan zullen we ze natuurlijk met zowel radio, televisie als internet per minuut gaan volgen. Wij uh, bij de NOS zitten er dicht bovenop. Zoals ook vanavond 6-0. Killen en lose it. Zometeen eh, na tienen vanzelfsprekend Arantja Rus. Daar uh, hollen we achteraan om daar een reactie van te krijgen... die uh, zo prachtig de volgende ronde haalde vanavond. Nu bij de laatste 16 zit op uh, Roland Garros. We gaan nabeschouwen zometeen natuurlijk ook wat betreft Oranje. Voordat het zover is, uh, geef ik u nog even mee... dat uh, in de MotoGP wereldkampioen Casey Stoner morgen start vanaf pole position... Het gebeurt allemaal bij de Grote Prijs van Catalonië. Het is de veertigste pol alweer uit zijn loopbaan voor de Australiër. De Spanjaard Gorge Lorenzo en de Brit Cole Crutlow... Die uh, starten respectievelijk van plaats 2 en 3. Dan naar het. Uh... Judo, de Nederlands Jidokas hebben bij wereldbekerwedstrijden... voor vrouwen in Boekarest drie bronzen medailles veroverd. Carla Grol deed dat in de klasse tot uh, 57 kilogram. En Marit de Gier en Esther Stam deden dat in de klasse tot 63 kilogram. De drie behoren niet tot de Olympische selectie... van de bondscoach Marjolein van Une. In Madrid behaalde Berend Roorda brons in de categorie tot 100 kilogram. Ook hij zal niet te zien zijn in Londen. En Wilrennenbaum Poels heeft de koningin de rit van de ronde van Luxemburg gewonnen. De vakantie-renner versloeg na 205 kilometer de Luxemburger Frank Slekker en deen Jacob Vogelzang in de sprint. Poels steeg door zijn overwinning naar de tweede plaats in het klassement achter Vogelzang. En in de strijd om een Europees ticket heeft de toonste Céline van Gerne bij een challenger in Maribor een belangrijke overwinning geboekt. Ze won de finale op Brug. Van Gerner heeft nog één wedstrijd om te laten zien... waarom zij en niet Wyoming Marcella naar de spelen moet. Naar de challenger in Gent van volgende week... maakt de gymnastiekbond de KNGU een keuze... Eh, wie er dus naar de spelen moet. En dan Engeland Het heeft geoefend tegen België vanavond. Het werd eh, 1-0 voor de Engelsen. Danny Welbeck van Manchester United scoorde na ruim een half uur. Dat is op zich niet het grootste nieuws van de avond. Uh, misschien wel zorgelijker voor de Engelsen is dat Gary Cahill geblesseerd is uitgevallen. Nu hij weer. Ze hebben al zo veel geblesseerden. De verdediger werd onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht... om röntgenfoto's te laten maken van zijn kaak. Hij kwam in botsing met zijn, uh, met zijn eigen keeper. Dan zijn er nog wat uh, oefenwedstrijden waarvan ik er even één uitpik. Portugal thuis tegen Turkije. Zojuist maakt Turkije 2-0. Ze zijn net in de tweede helft begonnen. Hoe dat verder afloopt hoort u... Ongetwijfeld na Tot zo. En nog right, eens langs de lijn. Op één. Drie, twee, één. Ja hoor. Het goud is voor Nederland. De dag van de winnaars. Nee, nee, ja, ja. Ha, ha. Hij wint. Hij wint. Oh Vrijdag, de aftrap van de Radio 1 Sportzomer. Met grote winnaars in de studio. Hans van Breukelen, Peter Blanger, Elting en Haarhuis. Ankie van Gunsver, Jan Jansen, Floris-Jan Bovenlander, Jeroen Dubbeldam, Stefan van den Werf, Maarten van der Weijden en vele anderen. Dag 1 van de Radio 1 Sportjoon. Hallo, ik ben, ik ben. De dag van de winnaars. Vrijdag vanaf 10 uur op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. gaat u genieten deze zomer. Oh, hallo, Kees hier. Ik uh, breek even in voor de minder fileberichten. Ook belangrijk. Komend weekend zijn we druk bezig met het asfalteren van de A59. Daarom sluiten wij een deel van de weg af en dat kan hinder veroorzaken. Ga dus voordat u de A59 opgaat naar van a beternl Terug naar de commercials. Door een betere doorstroming komen we verder.